12 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Op elke 1055-plussers zijn er twee met een wens tot levensbeëindiging. In totaal zijn het iets meer dan 10.000 mensen. Dat zijn conclusies van de commissie van Weijgaarden, die op verzoek van het kabinet onderzoek deed naar voltooid leven. De vraag of ouderen die niet ernstig ziek zijn... maar toch niet meer willen leven om uit te nazi kunnen vragen... verdeelt de coalitie. D66 heeft al een voorstel aangekondigd voor een wet voor hulp bij zelfdoding voor mensen die levensmoe zijn. De onderzoekers schrijven dat de doodswens geen vaststaand gegeven is. Dat verlangen kan verminderen als de lichamelijke of financiële situatie van iemand erop vooruit gaat... of als mensen zich minder eenzaam of afhankelijk voelen. Unilever denkt erover om zijn merken te verkopen. Dat is bekendgemaakt bij de publicatie van de jaarcijfers. De omzet van de Nederlands-Britse multinational groeide met bijna 3%, maar de thee bleef achter. Bovendien wil Unilever jaarlijks 3 tot 5% groeien. Daarom gaat het bedrijf op zoek naar nieuwe, innovatieve producten en wordt er gesneden in de kosten. Een optie is nu de verkoop van de theemerken, waaronder Lipton. De winst van Unilever daalde met 38% naar 6 miljard euro. Vooral in Zuidoost-Azië en China is de groei minder dan verwacht. Het migratiebeleid van de Europese Unie gaat op de schop. De verplichte verdeling van migranten over de EU-lidstaten wordt geschrapt... en de EU gaat zelf afgewezen asielzoekers uitzetten. Dat zeggen de twee verantwoordelijke eurocommissarissen in De Telegraaf en Trouw. Ze denken dat de EU als geheel meer succes heeft... met het maken van afspraken over terugkeer met landen van herkomst... dan de individuele lidstaten. De ongeveer twintig Nederlanders die mogelijk uit het Chinese Wuhan worden geëvacueerd vanwege het coronavirus hoeven daar niet voor te betalen. Over de kosten van evacuatie en quarantaine was nogal wat onduidelijk. De Nederlanders dachten dat ze daarvoor moesten betalen, maar dat is niet het geval. Het weer is bewolkt, maar wel droog. Vanmiddag gaat het vanuit het zuiden licht regenen en het wordt 8 à 9 graden. Dit was het nos -journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 En een hele goede middag en welkom bij Zand voor Lunch van deze 30 januari. Ja, en we gaan uh, hoop uh, doen tijdens deze leuke gezellige uitzending. We hebben heel veel nieuwtjes, landelijk nieuws, lokaal nieuws en heel veel meer. Natuurlijk, de artiest in het licht... En het liedje van de zuidkik En over de zuidkik gesproken, hij is er weer hoor. Jelmer Koper! Hallo, En dan, Jij hebt geen snor, hè? Geen snor, nee, nee, nee, nee. Dus jij, bent niet, is... uh, jij bent niet de uh, brandkrikker. Nee, in, uh, ja, inderdaad. Ik had <laughs> deze grap anders voorbereid. <laughs> oké, okay, nou, oké. Okay. Ja, het is wel vanavond de radioring. Dus dat is ja. Hé, yeah. hey, ja, um, opmerkelijk nieuws van afgelopen week. Nou, opmerkelijk nieuws. Uh, ja, Wat de, doe jij op? De leraar. We gaan deze week uh, twee dagen staken vandaag en ook morgen. Zeven scho uh, 700 scholen, moet ik zeggen, gaan dicht in Noord-Holland en 4000 het, over het hele land. Het is wel rustig in mijn straat, moet ik eerlijk zeggen. Ja, we H wonen H je H dicht H bij, bij de Oranje Oh, school. Scho oh, oké. Okay. Ja. ja, dat is dan wel te zien, denk ik. ben ik eigenlijk ik. wel blij. Dit keer maken die ouders vooral geen herrie. <laughs> die ouders ja, ja, die ouders maken oh, echt herrie, okay. hoor, in de ochtend. <laughs> wow, wow, wow, wow. Nee, het gaat dan uh, deze keer ook om de basis- en middelbare scholen. Uh, hiermee willen ze bereiken tijdens deze demonstraties die op het Malieveld in Den Haag uh, plaatsvinden... dat er structureel meer aandacht en geld voor onderwijs beschikbaar komt. Ja. Met als doel het verlagen van de werkdruk en uh, kleinere klassen. Uh, even kijken. Uh, Slob heeft gisteravond in de tele Telegraaf gezegd... geen geld meer toe te zeggen voor het onderwijs in deze kabinetsperiode. Erg en, eigenlijk, hè? En gisteravond was er een hele leuke uitzending bij Jinek. Ja. Hele leuke onderwerpen, we hebben hem allebei gezien. En daar was Kees van Amstel ja, ook Kees van Amstel is een vriend van ZFM, want hij woont in Zandvoort. Ja, dat is zo. En ook, uh, hij is zelf ook leraar en, en natuurlijk ook cabaretier. Misschien kent u hem daar eerder van. Maar uh, hij is de laatste tijd ook veel betrokken bij, het, uh, bij de lerarenstaking en zo. En hij zei het volgende tijdens de uitzending gisteren. Maar het, was het feit dat er morgen en overmorgen weer gestaakt wordt, het was niet voldoende. De toon was misschien niet hard genoeg? Nou, het zijn allemaal... Adi Slob is erg goed uh, vlak voor de staking en hij geeft nu elke keer een cadeautje. En uh, dan was hij ineens weer 200 miljoen en 300 miljoen, maar dan was het allemaal één keer. Dus uh, één keer leuk uitpakken, maar het jaar mm -hmm. erop niet. Ja. En daar hebben die leraar. En vanavond heeft hij ook weer een proefballonnetje losgelaten in de Telegraaf. Hij heeft gezegd, ja, de, de primair onderwijs, baasonderwijs moet uh, gelijk uh, hetzelfde salaris krijgen als voortgezien. Ja. Nou, daar maken we ons al jaren hard voor. Dat mm -hmm. moeten ook. Maar wat blijkt, als je het goed leest, het artikel, hij heeft geen geld. En als het komt, komt het misschien in de volgende periode. Ik zou hem graag willen vragen, Sterker waarom nog, doe je dit? Ja, ik, ik waarom het, doe je dit, Arie Slop? Ik heb het gelezen, dat interview is inderdaad vlak voor deze uitzending gepubliceerd. Um, ja. Dus hij vindt dat CAO voor basis en middelbaar onderwijs gelijk moet worden Ik, vind, ik moet zeggen, ik vind het een aardige man, integere man. Maar ik vind dit echt een vuile hufterstreek. Om dit de avond voor de staking mm -hmm. eventjes... En de Telegraaf werkt mee, dat doen we dan wel zo. Ik vind het echt een, een smerige. Ik, ik, ik zou hem je... willen vragen, waarom doe je dit nu? He? Dit maakt hem niet sympathieker of zo. Ja. Ja, en dat was Kees van Amstel bij Jinek afgelopen in woensdag. Ja, inderdaad. Wat en, uh, speelde er deze week nog meer? Of had je hier nog wat op verder? Uh, ja, nog even kort. Er zaten ook allemaal verschillende leraren in het publiek gisteravond bij Jinek. Die ja. ook vandaag gingen staken. Dat heeft nog uh, de afsluiting. En er is natuurlijk ook uh, iets bijzonders. Want morgen gaan de Britten eindelijk uit de Europese Unie. De brexit wordt een feit. Ja. En dat wordt uh, eigenlijk feestelijk gevierd uh, in het EU-parlement door de EU-parlementariërs. Dat uh, gaat als opmerkelijk fragment rond op het internet. Maar ze hebben ook een soort afscheidslied uh, ofzo die ze door het hele parlement zongen. Ik vond het uh, iets aparts hebben, maar dat uh, ben ik. En dan heb jij nog een... Uh... Ja, ik, ik had ook nog wat. Alleen ik had gehoopt dat jij het liedje klaar had gezet. Oh, had jij? Dus, uh, ja. Maar zullen we daar zo meteen anders gewoon even over hebben? Ja, dat kan. Dat ja, lijkt me een beter man. idee. Dat lijkt me dan een beter <laughs> idee. Ja, ja, ik had echt normaal... Ik uh, denk van, nou jij uh, zoekt het erbij. Maar daar was ik een beetje van uitgegaan. <laughs> wat erg eigenlijk, oh, hè? Die, uh, die oh, die afscheidsnummer. Oh, ja. dat is wel heel grappig eigenlijk. Want dat lieten ze gisteravond ook in Jinek zien. In dat uh, blokje waar ze altijd van die... Uh, ...opmerkelijke filmpjes laten zien. Ook met uh, Nigel Farage... ...die uh, op een grappige manier... ...dat uh, afscheid nam. Maar ja. ik ga dat even opzoeken. Ja, Oké, okay, uh, dan gaan wij Ravis draaien. Dat is een tijdje geleden. Want die uh, deden mee aan de talentenjacht. En toen uh, werden zij... Uh, ja, werden zij uh, ...samen met Man2Be de grote winnaar... ...van die uh, battle tussen... Ja, ...Ravis en Man2Be. En dit is Ravis. Kennen jullie ze nog? Come on. van Ravish. En we gaan lekker door met muziek hier. En we gaan luisteren naar Marco Pizzato met Witlicht. MUZIEK Wit ligt hier op ZFM Zandvoort. Bij Zandvoort lunch, Marco Borsato. Gaat niet zo goed met de man. Het is heel erg stil rond, de, rond hem, maar. Ja, ik had wel iets over hem gelezen. Ja, maar wat was dat nou in het midden in het liedje? Ja, want ik, ik weet het niet. Dat, dat, dat past dat, er ook helemaal niet bij. Nee, nee, dat klopt er helemaal niet. Dat was het Frans geklets, een beetje. En uh, dat krijg je dus van hè, als je bepaalde programma's niet meer mag gebruiken. Nou, dat maakt niet uit. We gaan dan door. En door, en door, en door. Okay. Hey, uh, ja, we gaan morgen ja. Engeland uitzwaaien. Ja, en ook in Zandvoort wordt daar uh, grote aandacht aan besteed. Vrijdag, okay. vrijdag 31 januari. Morgen dus is de dag dat Groot-Brittannië eindelijk de. Europese Unie gaat verlaten. Om feestelijk stil te staan bij deze gebeurtenis wordt komende vrijdag oh wacht, dat is dubbel, morgen op het Zandvoortse strand een Brexit Farewell Party georganiseerd. Okay. Een kunstenaarsgroep uit Amsterdam ver verzamelt vrijdagochtend om 11 uur voor het Jut Juttersmuseum bij de Rotonde. Daar zullen zij op feestelijke wijze de Britten uitzwaaien met Engelse muziek, gedichten, kunst, fotografie en een bokswedstrijd. Ja, dat staat er echt. Boris Johnson tegen Ursula von der Leyen. Uh, nou, ik weet niet hoe, hoe ze dit gaan doen, maar het klinkt wel interessant. Ja. Uh, dit alles is voor iedereen toegankelijk. Morgen vanaf 11 uur bij de rotonde dus voor het Juttersmuseum. S'avonds vindt er ook nog iets moois plaats, ter ere aan de Britten. Want dan wordt op grote beeldschermen kunstwerken gepresenteerd... waarop vele herinneringen aan de Britten te zien zullen zijn. Uh, ja, aan het begin van de uitzending hadden we het ook al even dat het in de... EU-parlement een soort afscheidfeestje is geweest. Ja, hè? Wat, wat, uh, ja wat, wat, hoe ging dat eraan toe? Uh, ja, de, de, uh, de Brexit-party in de EU-parlement van Nigel Farage, die uh, had ook zijn eigen toespraak. Maar ook de andere Europarlementariërs hadden hun eigen afscheidslied voor de Groot-Brittannië. Ja. Ik heb daar wel wat stukjes van gezien. En uh, het stukje van... Uh, de toespraak van Nigel Farage gaan we zo even naar luisteren. En de voorzitter is niet blij dat uh, hij op een gegeven moment het met vlaggetjes gaat zwaaien. dat is ook te horen. We gaan luisteren. Ik weet dat je ons gaat missen. Ik weet dat je onze nationale vlaggen wilt brengen. Maar we gaan je goedkijk wagen. En we in de future to naar with you als Sovereign. Als je de regels you get je off. Could we please remove the flags? <laughs> Mr Farage, could we remove the flags please? That's it, it's all over. Finished. It's gone. <laughs> could I please ask for quiet? <laughs> <laughs> Ik ben echt. Please sit down, resume your seats, put your flags away. You're leaving and take them with you if you are leaving now. <laughs> ja, ik vind het wel grappig. Uh, Bijzonder ja. <laughs> hoe, hoe ze het daar doen. Uh, ja, het, soms lijkt het uh, de Tweede Kamer die voorzitter is ook hartstikke goed bezig. Ja. Uh, tijdens debatten en zo. Ik vind dat dat wel leuk als zo'n voorzitter dan. Uh, ja, het is streng, hè? Ook die ja, van Nederland. Momenten. En dan lijkt het alsof je dan iets tegen diegene hebt, maar het zijn gewoon de regels, zeg maar. Dus ja. Uh, uh, ja, dat is wel interessant. Hey, maar er is nog wat rond die Brexit, want uh, het heeft ook een Nederlands tintje gekregen. Ja, we uh, profiteren er ook van, uh, op een, een of andere manier. Want André Rieu met zijn liedje uh, Ode to Joy, ja. uh, die gaat nu viral in Engeland en die staat zelfs op nummer 1 daar. Dus uh, daar gaan we dan even naar luisteren. Leuk! Ja, dat was uh, André Rieu met zijn team, die op nummer 1 staat in Engeland. En uh, ja, ik ben benieuwd hoe het afloopt, Jelmer. Gaat het allemaal wel financieel goed aflopen? We zullen het allemaal komende tijd zien. En morgen ja. om 11 uur bij uh, het strand Zand voor de rotonde kunnen we de Britten uitzwaaien. Ja, dat uh, wordt nog wat. En uh, zullen we dan uiteindelijk, Jelmer, met het laatste fragment uh, ja, afsluiten? Uh, om de brexit een beetje af te sluiten, ja. zover dat kan. Um, John Berco, de speaker van de House in Londen. Ja, uh, De oude, hè? Hij ja, de opgestapt. oude die is opgestapt, inderdaad. Uh, afgelopen zo. oktober, volgens ja, mij. Zo ja, ja zo een beetje. Uh, Gestoft en hij is natuurlijk bekend om ze uh, een opmerkelijke manier van orde te houden. Namelijk door het simpele woord order. Ja, en daar is uh, zwerven uh, op het internet uh, talloze compilaties van. Hier is eentje van een minuutje. Dus uh, bereid u voor. Een minuutje lang order van uh, John Berko. Order, order, See, order. I know what I'm doing. Order, uh, order! Division! order. Order! will people shouting. There will be an opportunity for other points of order, but the Prime Minister must and will be heard. Order. Order. The Honourable Gentleman has got to learn the art of patience. And if he is patient, if he deploys Zen, he will find that it is ultimately to everybody's advantage. So we'll leave it there, and we come now. Now, I'm not, I if it, oh, very well. Order! Order! Order! Order! Zen!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 Carry these dodges for ya, And you know I'll never try Yeah, everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. No one raise a glass and say, Cheers yeah. to the ones that we got oh Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through.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 Te de lo confieso, antes de que sea movida, desde que te perdí y nunca mijn dromen over jou zouden komen, was je elke dag en nacht bij mij. Ik wil niet denken aan je handen en je lippen bij een ander, het is de werkelijkheid. Por eso porque sinceramente duele recordarte. Si tú no estás la gana el combate, la luna no A ver. Ja, ik kom al te vergeten. geslapen Ik heb al dagen niet geslapen, vergeten. Ik ben al onder de eenzaamheid oh. dat Ik ben al een hele waardigheid. Ik ben al een hele op Ik ben al een hele waardigheid. Ik ben al Ik ben al een hele waardigheid. Ik ben al een hele waardigheid. Ik Ik ben al een hele Ik toen ik je zag, op die eerste dag was ik zo verslaafd, slag. Oh, ik wil je niet in mijn armen, en ik weet niet wat er van. Ja, porque sinceramente si no está la, la no ik si no te denk ik om het vergeten. Ik heb al dagen niet geslapen of vergeten. Ik ben al onder eens aan mij bezweken. Maar kom trouwens jij niet meer. Baby, yo no tengo apuro. Vamos a hacerlo de a poquito. Pegate con disimulo, que si al miedo te lo quito.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 Pero tú te fuiste con tu ausencia y tu soledad Ik weet soledad. dat ik er niet altijd vol je kon zijn Ja, schrik je zonder jou ga ik dood van de pijn Want toen ik je zag op die eerste dag was ik zo verslag Ik wil je in mijn armen, maar ik weet niet hoe je maakt van jou ja. ja. En ik weet van jou En ik weet niet hoe je maakt van jou En ik weet niet hoe je maakt van ik jou Om te zeggen dat ik het allermees van jou Por eso como pa olvidarte Porque sinceramente wel er La luna no sale si te vuelve a ver. Ik heb aan jou te vergeten. Ik heb al dagen niet geslapen of vergeten. Ik ben al lang onder de eza aan mij bezweken. De maan komt niet op als jij er niet meer bent. Ja, u hoorde Rolf Sanchez en uh, Emma Heeser... Hier op ZFM Zandvoort. En uh, wij gaan even over uh, naar het, uh, ja, naar het uh, regionale nieuws uh, van Jelmer Koper. En uh, Jelmer, wat uh, viel jij de uh, afgelopen dagen op in het nieuws van Zandvoort en de regio? Ja, hier in het uh, dorp wordt de Prinsessenweg enkele maanden op de schop uh, genomen. Ja, dat was dat te merken. heeft u misschien al gezien. Uh, sinds maandag 20 januari, dus al ruim een week... ...tot medio april is de Prinsessenweg tussen de Louis-Davidstraat en Koningingenweg ...in beide rijrichtingen afgesloten. Dit in verband met de reconstructie van de Prinsessenweg zelf. Het verkeer wordt omgeleid via de Koningsstraat... ...en fietsers kunnen via de zuidelijke helft van de rijweg wel gewoon nog uh, door de straat heen rijden. Gedurende de werkzaamheden is er altijd een route beschikbaar voor de calamiteitsdiensten...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 dan het volgende itempje. Max Verstappen en zijn Red Bull raceboolide doken op in Zandvoort deze week. Dat was te horen hoor. Dat was te horen. <laughs> ja, want vorige week was hij uh, een oud model van uh, de raceboolide al uh, te zien aan de boulevard even kort. Maar nu was Max Verstappen er zelf ook bij. Uh, de Formule 1 coureur was dinsdag samen met teamgenoot Alexander Albon de hele dag in Zandvoort te vinden... Niet om te racen op het circuit, maar om een promotiefilmpje te maken. Ja, want die moeten natuurlijk ook uh, worden geproduceerd. Ja. Zowel op het circuit als op de boulevard werden opnames gemaakt voor een promotiefilm voor uh, de supermarkt Jumbo. Het team van Red Bull Racing is al een aantal dagen bezig met het draaien van een promotiefilmpje voor de vrijdag van de Heineken Dutch Grand Prix. En uh, de Jumbo dag die ook op die vrijdag plaatsvindt. Ja. De afgelopen dagen is het raceteam onder andere al te zien geweest in de haven van Rotterdam bij Paleis Noordeinde in Den Haag, in de polder van Maasland... door de straten van Naaldwijk en op het strand van Scheveningen. De opnames daar werden met stand-ins gemaakt. In Zandvoort kwamen de echte coureurs opdagen. Er werden meerdere shots gefilmd op en rond de nieuwe baan van circuit Zandvoort. Smiddags verplaatste het circus naar de duinen... waar de monteurs voor de promotie... Hun uh, skills oefende bij een bandenwissel in de duinen... naast parkeerterrein De Zuid. Als uh, achtergrond fungeerde de viscar van Vis van Floor. Ja, wat zou het mooiste zijn hè, met die uh, splinternieuwe race, Bolida... als hij uh, als eerste de finish bereikt op uh, 3 mei, toch? Ja, nee, zeker. Dat vind ik ook. Ik heb nog wel een klein, of paar opmerkingen over deze, of dit uh, stukje... wat jij uh, ja. hierop uh, uh, noemt. Um, ja, want... Eigenlijk, je weet dat zo'n opname ook met figuranten wordt gemaakt. En nu de tientallen ja. racefans ook de kans gekregen om te figureren langs de baan bij het circuit. Maar okay. op dat moment regende het behoorlijk. En uh, hun, uh, ja, de, hun kwamen natuurlijk voor het geluid van die, van, van die racewagen. Die wilden ze graag horen en Max ja. zien. En die was er wel. Hij stapte in, stapte uit en zo. Maar er waren toch wel wat klachten van diverse figuranten. Dat ze uren in de regen hebben moeten staan. En, en uh, dat ze zich wel een beetje niet zo leuk behandeld vind, uh, ja, voelden door... Uh, door de, uh, de, uh, Red Bull. Ik drink het elke dag. <laughs> maar nou, in, ieder geval, okay. uh, ja, in ieder geval door de Red Bull. Deal. En ja, uh, okay. ja, dat vonden, vonden we toch wel heel veel racefans uh, jammer. En je zag ze ook op filmpjes uh, afdruipen na, <laughs> na de opnames. En een heleboel ja. regenpakken en dergelijke. Het was uh, niet te doen, liet een uh, ja, figurant weten. Ja, maar ja. Dus er, maar ik vond het wel nemen. leuk. Ik ben niet bij die opnames geweest. Ik heb niet naar gekeken. Normaal kom ik wel even kijken omdat ik het ook leuk vind. Ik interesseer me in media. Uh, ik werd er wakker van, van het geluid. Dat was okay. wel leuk wakker worden hoor. <laughs> ja. ja, vind je dat leuk? Die, ik, uh, okay. ik vond het mooi wakker worden. Je leeft toch in Zandvoort. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet veel met racen. Maar ik vind het wel leuk voor Zandvoort en, en de race uh, natuurlijk. hoe laat was het ongeveer? Want ik heb niks voor. Nee, het was uh, niet uh, op het circuit op dat moment. Het was bij Parkeerplaats Zuid, stond de Bolide. En het was oh, uh, rond, uh, rond half drie hoorde ik dat geluid. Ja, ik woon in Noord, dus dat is ja. dan toch wel een stukje, denk ik. Nee, dat, dat, zo hard uh, was het ook weer niet. Nee, oké. Okay. Nee, dat was niet een luchtalarm. Hé, hey, we gaan even muziek draaien <laughs> en komen we zo meteen bij het volgende item. Dat is een goed idee, hè? Heel goed idee. Wat heb je een goed idee vandaag, of wij allebei eigenlijk? En uh, dit nummer ken je wel. Oh ja. Inhaler, hier op ZTV. Turn not around.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 Rollercoaster, Danny Vera hier op ZFM Zandvoort, het lekker station van uw regio. Weet je wat, wat ik zo leuk vind, als je nog even terugkijkt naar vorig jaar, Jelmer. Um, ja, ja. Hij stond natuurlijk in de top 2000. Op nummer 4, maar liefst. Ja. ja, en dat was, dat was echt uh, heel, heel, heel mooi, hoor. Van zo'n uh, zo artiest die dat ja. nummer maakt in, in, in het afgelopen jaar. En, en dat hij dan in, in die top 2000 staat. En ik heb een leuk filmpje van hem gezien in oh, een, okay. in een uh, rollercoaster. Okay, en dat, en hij dat liedje moest gaan zingen Oh en ja, dat, dat heb ik ook voorbij gekomen ja. Ja, dat, uh, Dus dat, was wel, dat, dat vond was ik wel, wel heel erg leuk, leuk hoor. Dat, dat, dat, dat fragmentje Maar um, ja zo. Er is altijd zoveel negatief nieuws hè, in, de, in de wereld, uh, nou, en, ja, en, en er wordt alleen maar negatief nieuws gebracht Misschien lijkt het zo Maar ik vind dat in januari al best wel veel is gebeurd Niet alleen in Nederland Maar ook in de hele wereld uh, Al veel dingen naar voren zijn gekomen ja. Dus je hebt natuurlijk begonnen met die bosbranden. En China. Nu hebben we dat virus dan. Vreselijk hoor, vreselijk. En de afgelopen week natuurlijk ook dat helikopterongeluk van die uh, Ja, van de, de, de basketballen. Ja, ja, inderdaad. Nou ja, dat zijn niet allemaal echt positieve dingen. Maar in de afgelopen jaren hebben we ook best wel iets uh, uh, bereikt met z'n allen... over de hele wereld waar we trots op kunnen zijn. Ja. En daar heeft uh, journalist Sharon Groenehuizen hij spreekt Engels in het filmpje wat over gezegd en we gaan tussendoor even wat uh, praten, anders duurt het te lang. Ja. Okay. Good news is no news. That's the message most journalists want to give us, and that's dramatische dramatic mistake. I'm Charles ik I'm uh, 65. I've been a journalist for over 40 years. We have to realize that journalism is like a mirror. Our viewers, our readers, look in this mirror and they're supposed to see the world as it is. And they don't. They see a mirror which is fogged up. It's always the negative side of life. And I try to correct that mistake a teeny tiny little bit. What I try to do as a journalist now is give more long-term perspective. What I see on TV all the time is a lot of noise breaking news. I like to focus on silent revolutions. But they are extremely important, but long-term. I'm an optimist because I look at facts. Think about the decline in extreme poverty. It's unbelievable what we accomplished in the last 25, 30 years. More than 100,000 people every day who come out of extreme poverty. Think about child mortality. Ja, yeah, and what he here says is uh, that he, dus een soort of revolution uh, over the. Over what says he nou? De uh, silent nieuws, als ik het goed heb. Ja, het, het, het, het, het stille nieuws. Het stille nieuws, ja. inderdaad. Wat wel gebeurt. En uh, ja, dit stukje daar zie je allemaal statistiekjes voorbij komen. Inderdaad, 100.000 mensen die... Uh, elke dag uit uh, extreme armoede ontsnappen. En de kindersterfte is sinds 1990 ook al gehalveerd. Het kan natuurlijk altijd beter. Maar wat hij met dit uh, fragmentje probeert... Uh, te laten zien, en het gaat nog even door... maar ik denk dat het zo wel iets uh, lang genoeg is... Uh, dan probeert hij te zeggen van... er zijn ook hele mooie dingen die uh, gaande zijn. Nou, weet je wat je doet? Kopieer de link en uh, zet het even op uh, onze Z Zandvoort Lunch uh, ja, Facebookpagina. En dan uh, kunnen de luisteraars het zometeen helemaal even kijken. Mm -hmm. We gaan lekker muziek draaien. Ik hier op ZFM Zandvoort. MUZIEK Ja, ja, ja, ja, ja, Heel mooi hoor. Ja, heel mooi hè. Hey dames en heren, wij zijn alweer bijna aan het einde gekomen voor het eerste uur van La en Zandt En u hoorde hier afscheid van Glennis Grace. Speciaal voor Dolly en Hans uh, wa Wassenaar. Uh, niet Dolly en Hans Wassenaar, nee. Dolly de Pierik en Hans Wassenaar gedraaid. Uh, want ze houden zo van dit liedje. Nou, dan, oh. dan lieg ik hoor, Jelmer. Dan lieg ik. Maar het maakt niet Houdt uit. van het liedje? Of nee, ze vinden het vreselijk. Het is een grapje. Al. Ja, ze vinden het vreselijk. Hé, <laughs> hey, uh, ook even <laughs> een grapje voor de sfeer. Je, je praat te lang, Jelmer. Ik praat er lang. Oh, ja, ja. nee. Ja. Soms duurt het Als te lang. Als ik uh, lang. ergens over kan praten, dan kan het soms zo wel eens uh, iets uh, te lang duren. Ja, en wij gaan ja. op naar het tweede nieuws. Dan moet het artiest het licht niet uh, vergeten. Het liedje van de Suikik hebben we ook nog. We en, hebben zo uh, meteen nieuws over Frans Bouw en rapper Donny. Het Songfestival komt er nog langs, dus we hebben genoeg dit tweede uur. Van alles nog. Ik zou zeggen, start er maar in. Ja, voordat het uh, allemaal te lang duurt, ga ik nu een muziekje draaien. Ja, hou je mond er maar. <laughs> <laughs> het duurt te lang! Davina Michel, hier op ZFM Zandvoort.